Clemens Peters met het NOS-journaal. Amerika waarschuwt NAVO-bondgenoot Turkije dat het in Syrië IS moet aanvallen. En niet de opstandelingen die door de VS worden gesteund. De Turken zijn vorige week Syrië binnengetrokken. En zijn de rebellen onder leiding van Koerdische milities inmiddels dicht genaderd. Er zijn al eerste confrontaties geweest. Turkije wil met het offensief in Syrië een einde maken aan beschietingen en aanslagen door IS. En ook wil Ankara de opmars van de Koerden in het grensgebied stoppen. Honderden Turkse kinderen van basisscholen in Zaandam en Amsterdam... zijn op de eerste schooldag niet naar school gekomen. Een deel van hen is uitgeschreven en naar een andere school gegaan. Een deel is gewoon weggebleven. De scholen waar het om gaat worden gelinkt aan de geestelijke Gülen. Vermoed wordt dat ouders hun kinderen van school halen... vanwege de schimmige sfeer die is ontstaan. Nadat de Turkse president Erdogan zijn rivaal Gülen ervan had beschuldigd... dat die achter de mislukte Turkse staatsgreep van juli zit. In Zwitserland is een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. Reddingsdiensten hebben het lichaam van de man van 64 gevonden. Hij beklom samen met vier andere klimmers de Castor bij de Italiaanse grens. De mannen waren niet met een lijn aan elkaar gekoppeld. In het gebied verongelukten de afgelopen 24 uur nog zes alpinisten.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 Gijs de Jong is de opvolger van KNVB-directeur Bert van Oostveen. Die stapte vandaag op na de kritiek van de afgelopen jaren op zijn beleid. Vooral de opvolging van Louis van Gaal na 2014... en het missen van de EK in Frankrijk werden van Oostveen kwalijk genomen. Hij blijft wel bij de KNVB werken. En Gijs de Jong die is nu nog operationeel directeur en competitiemanager bij de KNVB.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 Salvation, Lord, you are the strength, the strength of my life. There is one thing I ask, one thing. Filter. Lord, you set my feet upon a rock There is one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 I'm from the news.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 God has risen upon you.